Kees Rood met het NOS Journaal. dreigt met acties als minister Schultz en ProRail niet binnen 24 uur met toezeggingen komen over verbeteringen op het spoor. Dat zei de bond in het NOS Radio 1 Journaal. Aanleiding zijn de treinbotsing zaterdag in Amsterdam en de bijna botsing van gisteren bij Utrecht. De vakbond wil op meer plekken extra beveiliging op het spoor. Nu zijn 1200 plaatsen uitgerust met het veiligheidssysteem ATB verbeterde versie... Op 3800 andere plaatsen moet dat systeem ook komen, zegt de bond. Met het verbeterde systeem worden treinen, ook als ze trager dan 40 km per uur doorrijden bij een rood zijn, automatisch afgeremd. PvdA-leider Samsom vindt dat het terugdringen van het begrotingstekort tot 3% geen totempaal moet worden. In het Radio 1-journaal zei hij dat ook de PvdA ernaar streeft de 3% te halen. Hij weet alleen niet in welk jaar dat mogelijk is. Hij vindt dat iedereen moet bewegen... Samson benadrukte dat hij wil dat mensen met een laag en middeninkomen hun koopkracht houden. En hij voelt er weinig voor de AOW-leeftijd eerder te verhogen dan vorig jaar is afgesproken. Voor de tweede achtereenvolgende dag voeren partijen in de Tweede Kamer overleg met minister De Jager om uit de impasse over de bezuinigingen te komen. Vanmiddag is er een debat over. In de vissershaven van Harlingen is gisteravond een duiker omgekomen. Hij kwam in moeilijkheden toen hij een reparatie uitvoerde aan de schroef van een schip. Aan boord waren de vader en een broer van de man. Toen zij het idee kregen dat de man te lang onder water bleef, belden ze 112. Duikers die te hulp kwamen vonden hem al snel. Hij leefde nog, maar was onderkoeld geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer vanochtend droog en vrij veel zon. Vanmiddag bewolkt en buien met kans op onweer. Staat vrij veel wind en het wordt een graad of 16. Morgen veel bewolking, maar wel droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad nog file op de A1 naar Amsterdam. Bij Hoevelaken 2 en op de A4 Vlaardingen-Hoofdvliet is er een ongeluk gebeurd in de bedelux tunnel De linkertunnelbuis is dicht. Daardoor loopt het vast op de A20 naar Hoek van Holland. Voor het knooppunt ketelplein staat 2 kilometer. A9 ook maar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp. 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij.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 I'm looking Trying to sleep En is. Wat is mijn hart? Wat is jouw woord? Als het kil, als het stil, als het hart een breek is, als een beeld dat je schetst op mijn kwets, zo vertekend is. Wat is jouw woord?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 Als het hart en verwacht zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jou? Zijfm Place of go Darling Hello no Place a go Hello <laughs> no Place a go Goodbye baby Yes I'm going uh -huh. Yes I'm going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 Tussen is het drie en vijf De grootste hits van Europa Niet betrouwbaar, maar wel origineel In de Euro Breakdown op CFF You shouldn't have to wait be alone tonight. You so good. Oh. oh.